Van 6 uur. Jong van Kammer, dat zijn wij journalisten. De Duitse hulporganisatie Jogend Rettet ontkent de beschuldigingen van de Italiaanse justitie dat ze samenwerken met mensenhandelaren uit Libië. Gisteren kwam justitie met belastend materiaal over die contacten. En dan de zou geluids- en videoopnames hebben van overleg tussen de partijen. Jogend Rettet zegt dat de beschuldigingen geen enkele feitelijke grondslag hebben. In Caracas belegeren veiligheidstroepen het kantoor van Luisa Ortega, de nieuwgekozen grondwetgevende raad die de opdracht heeft tegenstanders van president Maduro aan te pakken. Als eerste daad zou de raad Ortega willen afzetten. Ze heeft op Twitter foto's gedeeld waarop zo'n 30 militairen te zien zijn die bij haar voor de deur staan. Valkenburg moet snel ingrijpen tegen hangjongeren, vinden inwoners van de Limburgse gemeente. Aanleiding vormt de dood afgelopen donderdag van een 65-jarige man. Hij was bij een groep hangjongeren verhaal gaan halen en kwam om het leven bij de vechtpartij die daarop volgde. Volgens bewoners doet de gemeente te weinig en worden beloftes niet nagekomen. Het OM in Engeland kan voortaan levenslang eisen tegen mensen die een zuuraanval plegen en daarbij iemand verminken. Dat is ook het geval als een aanval met een bijtend zuur mislukt. Volgens het OM is de maatregel nodig omdat de afgelopen tijd opvallend veel mensen in Londen zwaar gewond raakten bij een zuuraanval. Ook het bijen hebben van zuur is voortaan strafbaar. Het weer, enkele buien bij 18 tot 21 graden. De komende uren wordt het geleidelijk droog en breekt de zon vaker door. Alleen vanavond aan zee is en vannacht nog een bui. Morgen en maandag zonnig en droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 zie je er nog staan, in dat blauwe glimmende pakje... op het podium, met taferen stoppen met dat vissen natuurlijk, ja. En, oh, ja, Earth and Fire, en weekend was dit. En uh, ja, we gaan verder met Tatjana, en ik zou zeggen... welkom in het tweede uur. En ja, ik laat je gaan.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 Ik laat je gaan al is er niemand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 Tot dan Jeroen van de Boom. En uh, ja, de stilte. Daarvoor hoort u Tatjana uh, Simic en ik laat je gaan. En uh, ja, we gaan uh, een lekker plaatje draaien. Lekker de gauw houden Een beetje country-achtig. Hé, hey, Fred Heij. Ja. Draai nog eens een plaatje. Ja, dat gaan we doen. Billy Ray Cyrus en Aki Breaky Heart. He might blow up and kill his plan I've Informatie, Billy Ray Cyrus en Aki Breaking Heart hier bij CFM Entertainment voor Die 106.9, 104.5 op de kabel en natuurlijk DHB Plus. En uh, ja, ook op de kabelkrant hier in Zandvoort, 24 uur per dag, CFM Zandvoort. En we gaan verder met Lisa Lewis en een gouden glimlach.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 van alle donkere gedachten Denk op niemand hoe we lachten Dat gevoel verwant me telkens weer Elke keer ik je gouden glimlach zie. Blind ben voor de schimmen van de nacht. Maar ze zijn onzichtbaar als je weer eens naar me lacht. En dan ga ik ook weer stralen. Een is van alle talen. Jij ja, geeft mij mijn liefde aan de macht. Beeld je in dat niemand nog zo somber naar je kijkt. Dan wordt plots de weer. Kijk, keer ik je Ik was te bang Waarom heb ik niets gezegd Mijn liefde toen nooit uitgelegd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 Zo, dat was hier dan Dirk Mildijk en Vier Zomers Lang hier bij CFM Entertainment for You tot klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Hij Ik zou zeggen een hele goede avond. En uh, ja, hiervoor hoorde u Lisa Lewis. En we gaan lekker verder met Jeff van Vliet. En hij over voorbij. En blijf lekker luisteren. De ochtend zo.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 Niet beseffen wat je gisteren tegen me zei. Is onze liefde nu dan echt voorbij? Voorbij? Zeg me dan wat heb ik van. Omdat je hart naar een andere liefde gaat Oh, dit kan je toch niet doen Heb jij dan geen fatsoen Waren al die jaren samen dan één groot spel Maar wat verwacht je dan van mij Moet ik smeken op mijn knieën De lijf bij mij Is niet hetzelfde als wat ik jaren, jaren mee heb Is het voorbij? Is het voorbij? Is het voorbij? Ik kan het niet. Ik kan het niet alleen. Was hier dan deze Amsterdamse stratenmaker, Jeff van Vliet en voorbij. We gaan verder met Mike Dane hier uit Zandvoort en kom weer bij mij.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 Mike Danen hier uh, vanuit Zandvoort. En uh, ja, uh, tenminste, deze zanger kom uit Zandvoort. En kom weer bij mij, hier bij CFM Entertainment for you. En uh, ja, we gaan zo even bellen. Eerst nog een plaatje van rox van drieuw en een ticket naar de zon.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 Al dat jij je zag hoeveel ik om je geef, wat ik ook probeer het kon niet aan. Jouw schitterende lach dat is waar ik voor leef, ik heb mijn hart al maanden openstaan, Want ik geloof in jou. Jij bent je er erg. De nacht val ik met jou in slaap. Ik droom dan van een dag, dan hoor je echt bij mij. Ik voel me als een vriend als ik ontwaar, want ik geloof in jou. Jij bent een Dat was Jordan Peters en ja, ik geloof in jou. En ja, ik ga een plaatje draaien voor, uh, voor mijn uh, lieve vrouwtje. En uh, ja, dat is Dobroda Wetje, Zlo. En uh, dat allemaal van de band Lexington. Deze is voor jou, Zolka. Kost ik ook niet dan na joch? Wie past ik? Sjaar ti do niemen. Każes iwod, die was, man. I i welig ster, a zalig dat nas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 Is si goed? Is het goed? Wat dat het niet mijn zaak is en dat o je de moje već. Is si het dobro Is het goed? Is dobro je Is si het dobro, Is het goed? Is het goed? Is het goed? Is het goed? Is het dobro Is het goed? Is het goed? Is het goed? Is O, o, srce o, o, o, o, o, o, o, je, o, o, o, si dobro je o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, Dobro je da si, dobro bilo, čija, da si dobro je. Zinnaka, Zo, dat was hij dan. De band Lexington uit, uh, uit Kroatië. En uh, ja, zij hadden het over Dobroda da Nieve En uh, ja, heerlijk. Ik word je helemaal vrolijk van, van deze muziek? Even kijken, wat gaan we doen? We gaan nog een lekker plaatje draaien. En uh, ja. Dat doen we met Henk Dame. Wie denk jij wel wie je bent? Hier jongen, heb je radio. En alleen maar afstemmen op dit station.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 Ogen, ik wil geen vriendjes zijn, ik wil jouw dicht bij. Me. Zou staan, wordt mijn moeite niet beloond? Zeg me, dan zal ik gaan. maar was dit. En wie denk jij wel wie je bent? Inmiddels uh, ach, 18 uur 48 hier op de klok. En uh, ja, we gaan nog even wat, uh, wat muziek draaien. Zo direct nog een, uh, een verzoekje. En nu eerst Antonio en Boom Boom oh.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 Zeg maar nou zelfs, dan word je er vrolijk van. Antonia was dit in Boem Boem. We gaan verder met Demi de Groot in Make You Move. Oftewel, maak je move. En uh, ja, dat is eigenlijk weer een cover van... Ja, je weet het al, Monique Smit. Tot 7 uur entertainment voor you. Met ondertekenen. Red hij. Dus blijf lekker luisteren nog eventjes. Zo ik nog een verzoekje. En dan gaan we, ja, eigenlijk lekker naar huis. Ik ben Move. En was die dan Demi de Groot hier bij CFM Entertainment voor u de minuutjes gaan tikken. Ja, ik heb nog een verzoekplaatje en dat is uh, aangevraagd door Federico. Federico, dankjewel daarvoor. Jij wilde een plaatje horen van André junior en ik hou alles uit het leven. Met mijn handen in mijn haar, denk ik nou over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen.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 Ik nog ja, we hoort het. Het is weer een, een, een tijd van komen en een tijd van gaan. En die tijd van gaan is gekomen hier bij CFM Entertainment voor jou voor vandaag. Deze 5 augustus. Ja, ik ben er even een tijdje niet. Zo, tij, Ik ben er even een tijdje niet. Zo moet ik het zeggen. Ja, we gaan even op vakantie. En uh, ja, ik hoop u natuurlijk in september weer te aanschouwen. Ik zou zeggen vandaag uh, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor de reacties, groetjes, alles... En graag tot uh, in september weer. Met Entertainer4You. Natuurlijk blijft Entertainer4You uh, ja, gewoon draaien. Maar de computer of de bot die het over. Heb ik begrepen. Dus ik zou zeggen tot september. Tot dan.